De afgelopen dagen werd er vooral in het oosten van het land gedemonstreerd. Daar is de machtsbasis van Gaddafi minder sterk dan in de hoofdstad. Een invloedrijke stamoudste in het oosten van Libië... heeft gedreigd de olie-export de komende dag af te sluiten... als Gaddafi niet stopt met het geweld tegen de demonstranten. Volgens Al Jazeera was de stamoudste tot vandaag... een belangrijke bondgenoot van Gaddafi. Een andere stamleider roept Gaddafi op om het land te verlaten. Betrouwbare informatie over de onrust in Libië is er nauwelijks... omdat buitenlandse journalisten het land niet in mogen. De CDU van bondskanselier Merkel is bij de deelstaatverkiezingen in Hamburg gehalveerd. De sociaaldemocratische SPD is de grote winnaar geworden. De CDU werd na tien jaar regeren in Hamburg afgerekend op plaatselijke thema's. De landelijke regering in Berlijn keek met veel belangstelling uit... naar het resultaat in Hamburg, omdat er dit jaar nog zes deelstaatverkiezingen volgen. De nieuwe machthebbers in Tunesië hebben Saudi-Arabië gevraagd... om uitlevering van oud-president Ben Ali. Die vluchtte een maand geleden... na wekenlange massademonstraties naar Saudi-Arabië. Justitie in Tunesië beschuldigt Ben Ali en zijn familie... van grootschalige corruptie en het aanzetten tot moordpartijen. Ook wil Tunis weten wat er waar is van de verhalen... dat de 74-jarige Ben Ali in coma ligt. Ben Ali was 23 jaar lang aan de macht in Tunesië. Het weer vannacht helder, het wordt min 7 in het Noordoosten, tot min 2 in Zeeland. Overdag zonnig en koud, het wordt 0 tot 4 graden bij een koude oostenwind. Dit was het NOS-journaal. Goedenacht, vrienden. Het wird tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne! Echte Janne, verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor hitsige hengsten, mondige merries en ander dierenleed. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. In Echte Janne sparen we nooit de kool en de geit. Want dat moeten we niet willen met z'n allen. Beeld bij het geluid echtejanne.nl, de hashtag op Twitter echtejanne... en je kunt inbellen voor het echtejanne radiospel en voor de stelling in Wat een geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121 en de stelling luidt... schandalig dat Silvio Berlusconi moet gaan brommen. En zo is het maar net. Kijk, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet... dat is genetisch bepaald. Dus ga je op Valentijnsdag naar Parijs... om je vriendin op de Eiffeltoren ten huwelijk te vragen... tegelijkertijd met 3000 anderen, zoals Jantje Smit. Ja, dat ben je een ontzettende, Johan. En dat wil niemand zijn. Laten we eens even gaan kijken wie een echte Jan is... en wie een echte Johan is geweest deze week. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Johan. Huub Oosterhuis. Ik heb dit jaar gemerkt, toen ik, toen ik haar hoorde... dat ze zwaar gecensureerd was. Ze heeft, ze heeft allerlei dingen niet kunnen zeggen die ze wel zeggen. Ja, Omdat de PVV het daar niet mee eens zou zijn... Ja, de ja. vriend van de Oranjes, uh, theoloog Huub Oosterhuis. Persoonlijk vriend van Bea de Queen. Ja, die meldde dus dat hij in die kersttoepraak van, uh, van uh, Bea. dat ze gecensureerd was. dat ze niet kon zeggen wat ze wilde. Ja. En wie zat erachter? Geert. De Geert zat erachter. Want uh, die arme vrouw en zijn mondje houden. Oh, hij heeft het vanavond, geloof ik, alweer een beetje teruggenomen, Jan. Ja, niet... nu, had, nu had ze het niet gezegd, maar hij had het. Uh... had bedacht. Ja, hij had het gezien. Ja, hij is natuurlijk teruggefloten vandaag. De... Logisch. Ja, want, dat is niet uh, zo gek. Wat een vriend, hè? Ja, nou ja, goed. Uh, ik denk goed. Dat, uh, dat het een beetje uit de hand liep uh, wat ze ja, van plan waren. Ja. Namelijk uh, een klein beetje politiek, een beetje... Ja, naar, twee maanden nadat Laten we het dan eventjes zeggen. Oosterhuis is natuurlijk een enorme Johan. Precies. We hebben Charlotte Bouwman. Die regisseurs waarmee ik toen heb gepraat, die wisten gewoon echt oprecht niet wat het was. Hashtag schreef ze als hashtag. Ja, Een hashtag, Jan. Een hashtag, ja. Dat is niet niks. Ja, dat meisje zat bij De Wereld Door... nadat ze 16 uur op een politiebureau had moeten doorbrengen... omdat ze een bom zou willen gaan leggen op haar school. Ja, 16 uur, daar moet je normaal geloof ik een deel van je familie voor uitmoorden. Maar zij had een grapje gemaakt op Twitter, was niet? Ja, het was misschien wel iets meer dan een grapje. Misschien wel een beetje dom. Maar om nou met vijf man zo'n meisje van 17 van Betterlicht... Maar ze had gezegd, kie kinderachtig... Ik doe een bommelding op mijn school... Ja, nee, maar ze had ook wel verteld dat ze even de CIA ging, wa ging waarschuwen. Dus uh, iemand die wel iets snapt van Twitter had wel begrepen... dat een uit de hand gelopen domme grap was. Dus, uh... ja. Maar Ik vond het meisje wel stoer en ze was al bekend. Ze is pas 17 jaar, heeft nog niet eens gymnasium afgerond. En was al bekend van Velgate Gate. Uh, waarin ze ruzie had met uh, de bekende columniste oh, ja. Raja Velgaat. En oh. dat won ze bij de Raad voor Journalistiek, uh, Charlotte Bouwman. Dus uh, alleen om die reden was het al een Jan, maar nu is het een dubbele Jan. Die Velgaat, is dat niet die, die antisemiet? Ja. Ah, Frits Bolkenstein. De sommige ja. dingen die de PVV zegt en die Wilders heeft gezegd, daar ben ik het mee eens. Anderen ben ik het niet mee eens. Ja, Vroeger uh, was dit een jan, hè? Dit was een, uh, is een aantal keren helemaal. Toen hij al dat linkse spul uh, op de Leidsplein zo uh, voor te kak zitten... was het een enorme jan bij ons. Maar ja, vandaag gaat er iets gebeuren. Ik denk niet dat hij het gaat halen. Hij gaf namelijk een interview aan uh, Dagelijkse Standaard. Dat is een uh, website. Wat? Dagelijkse Standaard. En uh, daar zei hij dus... De achterban van de PVV bestuit, bestaat, uit, bestaat uit werkelozen met dochters aan de drugs en zoons die zijn weggelopen. Ja, dat Wat zijn een... dit voor teksten, zeg. Dat had Wilders ook wel over bepaalde groepen... in bepaalde delen van Amsterdam kunnen zeggen, of niet? Dat dacht ik wel, maar dat, ja. dat ome Frits verwacht je dit toch niet? Stijlvoller... Uh, ik vind het niks voor, voor, nee. voor Bolkestein, dus de bolk. Het spijt me, jongen. Één je keer. bent een Johan. Oké, okay, dan hebben we nog Camille erlangs. Ik ga eerst nog een maand of pak een beet 6 door als minister. Ik heb nog veel besluiten te nemen. Ik ram met alle energie door die ik in me heb. En ik heb me voorgenomen daarna met mijn vriendin een aantal weken eruit te gaan en dan te kijken of hij knopen kunnen doorhakken over wat erna komt. Nou, de enige knopen die niet doorgehakt moest door, moeten worden, waren zijn eigen knopen, geloof ik. Want hij ging een ja. kindje bouwen, hè? Ja, ja nu werd hij toch naar de KLM. Ja, ja, een kindje door. niet gekomen, cool, hè? Ja, ja. Nou, iedereen uh, spreekt natuurlijk schande van dat, uh, dat die man uh, toen riep, nee, ik ga zeker niet naar de KLM, ik ben niet met ze gesprek. En dat hij nu toch gaat, ja. Ja, mag ik een klein, klein stukje meten, Jan? Wil je dat? Ja, ik heb geloof ik anderhalf jaar geleden uh, getwitterd... Uh, Camille Urlings wordt de nieuwe directeur KLM. Toen was hij nog minister... Uiteindelijk uh, is hij primeur. Ja, alleen niemand pikte het op. Nee. Maar, maar uh, wel. dat was ten tijde van de aswolk, hè. Toen deed hij erg zijn best voor zijn ja. nieuwe werkgever. Maar ja, wij vinden dat dus geen Johan, toch, hè? Nee, dat is een, nee. een echte Jan. Die heeft Tuurlijk, gewoon een goede baan voor zichzelf. Dan En dan zeggen, ja, ja. Ik ga thuis een kindje waken, Maar reed gewoon zijn carrière, gewoon poen pakken. En dat Jan. is een echte Jan. Ja. Ik vind het top. Echte Jan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, echte Janne, dat is natuurlijk vlees op de barbecue. Dat is een hengeltje uitgooien aan de waterkant. Dat is een mug doodslaan als die haar te slaap houdt. Dat is kortom alles waar onze hoofdgast van vanavond van gruwelt. Ze is dan ook sinds dik vier jaar fractievoorzitter in de Tweede Kamer... voor de Partij van de Dieren. Welkom Marianne Thieme. Goedenavond. Goedenavond. Dat... Zin in? Jazeker. Ja, gelukkig. Want je bent een vast luisteraar, hoorden we net. Dat winnen net niet. Nee, je weet Maar dat doet toch ook alleen maar echte Jan, of niet? Ja, dat is ook weer waar. En dat ben je niet, bedoel je? Ja, dat moet nog maar blijken, geloof ik. Ik, ik denk het zo. Het is heel spannend te zijn. Hey, het was ik... feest afgelopen week. Ja. Ja, toch? In zeker. de aandacht, want hij hebben jullie een aandacht gegenereerd. Ja. Het lijkt wel bijna verkiezingen. Ja, het was toch wel heel bijzonder om op één dag gewoon en je voorstel om het onverdoofd ritueel slachten uh, aan de orde te stellen. En daarnaast ook nog heel veel moties die aangenomen werden. Diervriendelijke moties. Dus uh, ja, ik was erg blij. Want bijvoorbeeld uh, er komt een stop op de bouw van uh, meegestallen. Ja, dat is één. Want iemand dat is uh, zei één. op Twitter net van... Ja. Uh, ik ga tellen hoe vaak het woord meegestal En dat is twee gevallen. Op je stoel zat je Doe je ook mee? Ja, op een stoel zat je. In vakka. Nou, dat, dat wisselt heel erg, hè? want het is elke keer... maar welke minister naar de Kamer wordt geroepen. Dus die, staat dan, die zit dan eigenlijk Wat op vindt? een van de stoelen. Ja, het was wel heel bijzonder ja? om daar te zitten. Ja, machtig. zeker. Nou, machtig. Nee, nee, want je probeert toch echt ook wel een beetje... de Tweede Kamer aan je kant te krijgen. Dus uh, je hoopt dan dat je zoveel mogelijk uh, steun krijgt voor je jasvoorstel. De Tweede Kamer aan je kant te krijgen. Jullie zaten op een gegeven moment met een kopje thee... met elkaar te praten. Toen dachten jullie... God, dat hysterische gedoe over die dieren, dat trekken ze niet. Weet je wat we doen? We gaan het slim aanpakken. Ritueel slachten. Nee, dat nee, is ja, niet... Ja, al... Jij denkt dat dat met een kopje thee is gebeurd. Nou ja, misschien ah. met een, met, met een <laughs> ander glaasje. Maar in ieder geval, uh, jullie maken gebruik van een ander sentiment... dan het geteut over de dieren. Bijvoorbeeld het uh, ja, uh, anti-islam sentiment, wat door nee, Nederland waait. Dit is wel uh, iets wat, uh, wat dierenbeschermers al jaren roepen. ver, ja, ver, en, ver en al ver... jaren zegt iedereen, hou met een gezeik. En nu zeggen ze... Ah, misschien kunnen we die moslims daar wel eens mee pakken. Nou ja, dat zou dan toch niet gelden voor de partijen die daar helemaal niets mee hebben. Namelijk de SP en D66 en GroenLinks en nu ook de PvdA die uh, gewoon nou, zeggen dat ze echt... PvdA, dat, nou ja, wat wel bijzonder is, is dat ook de PVV vindt dat het dan ook een algemeen verbod moet zijn. Ja, dat en dat betekent dus ook voor het koosjeslachten. Ja. Dus in die zin uh, kun je ze daar niet van betichten. Nee, natuurlijk. Ze zijn niet hypocriet. Nou, ze kiezen in ieder geval voor zowel koosje als halal. En, uh, maar maar, denk je, maar dat het, het enige, wat in de het enige is. grote verschil is, is wel dat zij zeggen... ja, wij willen het hele ritueel slachten verbieden. Dus dat betekent ook het gebed dat je uitspreekt over zo'n dier. Nou, daar zien wij niet dier dieronvriendelijks aan. Dus daarin zie je wel dat ze ook een andere agenda hebben. Ja, maar goed, van die andere agenda maken jullie natuurlijk heerlijk gebruik. Nee, wij zoeken gewoon uh, meerderheden. En het kan ons niet schelen hoe uh, en met welke achtergrond uh, partijen ervoor kiezen... als het maar gebeurt, omdat het gewoon voor de dieren een beter leven betekent. Maar je kan uh, de SP, deze 66 GroenLinks en de Partij voor de bij elkaar optellen en dan denk je, nee, daar komen we er niet. Een beetje anti-islamitisch sentiment. En pop, de pop PVV erbij. En dan kom je aan een meerderheid. Nee, nee dan heb je nog PvdA of VVD nodig. Ja, daar het, het om. Een beetje aan het twijfelen waren die toch nog. Klopt, maar ik las, was uh, laatst bij BNR Nieuwsradio. Oh. Uh, afgelopen vrijdag was dat geloof ik. ja En toen zat er een uh, pvda kamerlid een record zat er. En die zei, nou, het uh, gaat er gewoon komen. Ik weet gewoon bijna zeker dat, uh, dat we gewoon naar uit zullen komen... om samen een meerderheid te vormen. Ja, was dat beloofd? Ja, dat zei hij. Oh. En uh, wie? Record. Ja, ja nou, dat... Jeroen Rekwoord. Ik ben bang dat je blij bent gemaakt door een bek, Ja, dat zou kunnen, maar uh, ze, ze waren in ieder geval zeer enthousiast ook wel. Daarna zouden nog wel wat vragen, maar uh, ik ben ervan overtuigd dat ik ze wel kan maar het moet over twee maanden heen getild worden, toch? Nou, wat ons betreft niet. Nee, maar wat de PvdA betreft... Nou ja, als dat, als dat het geval was, dan had het debat sowieso niet doorgegaan afgelopen donderdag. Dat is gelukkig wel gebeurd. Dus het hing wel even in de lucht ja. of het niet werd uitgesteld door een of andere partij. Het was nog steeds onduidelijk welke partij dat was die dat graag wilde. Nou, of VVD of PvdA? Waarschijnlijk. Uh, ja. Maar dat is uiteindelijk toch niet gebeurd. Dus dat is uh, mooi. Het uh, uh, grappige is natuurlijk dat er nog geen besluit is genomen. Ja. Mede door de PvdA, ondanks dat die backbencher heeft gezegd... nou, we vinden het wel een leuk ja. ideetje. Uh, hun achterban slacht graag ritueel. En dan zou een slachting betekenen onder de kiezertjes voor de Provinciale Staten? Nou ja, ze hebben duidelijk aangegeven dat zij vinden dat die vrijheid van godsdienst ophoudt waar dierenleed begint. Dus dat vind ik wel belangrijk. En wat je ook wel moet realiseren is dat al heel veel halalvlees bijvoorbeeld al afkomstig is van dieren die verdoofd zijn. En dan wordt dat vlees al verkocht als 100% halal. Dus het is wel degelijk mogelijk om een dier eerst te verdoven. Ja, maar er wordt ook uh, uh, lamswarmen verkocht en dan blijkt het gewoon varken te zijn. Ja, als het gaat om sowieso over de kwaliteit van vlees en, uh, oh, hoe, je als, en, hoe, en hoe je als, uh, als consument bedot wordt, en hoort hoe als het gaat om vlees. Hoe voorkomen we ja. nou dat er op balkonnetjes in Amsterdam-West illegaal wordt geslacht? Nou, dat er gewoon goede handhavers zijn. Dat zeg ik. Hoe gaan we dat dan voorkomen? Ja, dat betekent dus dat je investeert in goede handhavers... en dat je niet gaat bezuinigen zoals nu het geval is. Je hebt de Algemene Inspectiedienst. dat Dus we gaan niet goed handhaven. Nou ja, maar goed, dat is dus ook... de mijn kops. Nou ja, de dierenpolitie sowieso, als die er gaat komen. Want dat moet nog maar afwachten. Maar daarnaast heb je ook nog de Algemene Inspectiedienst... en de Voedsel- en Warenautoriteit. En daar wordt nu uh, echt tientallen miljoenen op bezuinigd. Ja. Dus ik wil wel dat ook uh, het kabinet daar maar goed, maar niet dan, op gaat bezuinigen. Dan kan je machinaal en fabrie fabrieksmatig illegaal slachten kan je dan aan gaan pakken, Maar op een balkonnetje is het toch gebeurd... Uh, voordat de, uh, de ja, dierenpolitie komt aanrijden. Maar het kan toch nooit een zelfstandig argument zijn... om dan maar iets niet te willen verbieden... omdat er ook altijd mensen zijn die zich niet aan het verbod willen houden. Ik denk, want dan, waar zijn we dan? Als we dan helemaal niets meer gaan verbieden... omdat we denken, we kunnen het niet meer handhaven. Is uh, het verdoofd, uh, de strot doorsnijen. Is dat minder erg dan uh, onverdoofd, de strot doorsnijen? Volgens mij bloed je allebei uh, redelijk dood. Klopt, alleen bij het ene, uh, in het ene geval merkt de dier er niks van... Alhoewel die wel stress heeft van tevoren, voor, hè, dat ja. hij naar slacht wordt uh, gebracht, dat zorgt al voor heel veel stress. Ja, een spuitje in zijn poot is ook nee, niet. Nee, hij, hij krijgt geen spuitje hoor. Hoe wordt die, hij dan verdoofd? Klap je zijn uh, nek? Uh, nee, elektr ineens, een elektrische shock of uh, door ah. middel van een pin in zijn hoofd. En dat is in een fractie van een seconde is zo'n dier dus uh, verdoofd. Een pief uh, voor in je mij, voor en dan mij? Voor mij is het toch anders. Ik ben heel zin. blij dat je daar ook vondwaardig over. Ja, voor mij dus, hoeft nou het niet Ik ben er <laughs> heel boos. Nee, maar dus. ben je al lid? <laughs> ben ik lid van de Partij voor de Dieren? Nee, maar het is altijd een beetje gek natuurlijk, want voor mij persoonlijk hoeft een dier niet doodgemaakt te worden. Uh, maar ja, omdat natuurlijk heel veel mensen wel vinden dat dat, uh, dat, dat gerechtvaardigd is om dat te doen, dat ze het nou helemaal lekker vinden. Maar wil je nou ja, dan? Dan om... vind ik dat het human zo'n Maar wil je nou een verbod op ritueel slachten, of wil je nou gewoon dat eerst zo geit een pen door zijn harsen krijgt en daar het strotje wordt? Oogst, nee. nee, maar zo'n pin, dat is net als dat je een kogel in één keer in je hoofd krijgt. Ja. Dan ben je gewoon in één keer eigenlijk al dood. Maar dus de die verdoving is, is dood. wil je nou ritueel slachten verbieden? Of zeggen van nou, het mag wel als je nou eerst een pen door, door die kop heen jankt? Nee, het, het, wat mij betreft is het belangrijk dat een dier eerst verdoofd wordt. Okay. Voordat het geslacht wordt. Dus je zegt niet, ritueel slachten moet eruit. Nou ja, een dier heeft geen last van als er een gebed over het dier uh, wordt uitgesproken. Dus dat, uh, wat mij betreft mogen die rieten... Nou, het dier is dan al dood, dus ja. Hoe oh, ben je dat nou? Ze, ze, dan zeggen ze, ze, ze eerst killen en ze, dan zeggen ze. Uh, had, uh, en er wordt ook veel bedwelmd, hè? Als verdoving, of niet? Ja, je hebt, uh, maar dat gebeurt niet bij de runderen. Um, dat gebeurt bij de varkens en die, die worden natuurlijk niet ritueel geslacht. Nee. En, dat gaat en dat gebeurt wel eens met fout. CO2, dat gaat heel vaak fout. Ja, ja dat is zelfs schuwelijk als je ook weet, uh, er hangen zelfs niet eens camera's in die kelders waar ze in uh, terechtkomen. Dus je weet eigenlijk ook als slacht helemaal niet wat daar precies gebeurt, maar testen hebben uitgewezen dat met name CO2 zorgt voor een enorme verstikking en een enorme uh, ja, doodsangst eigenlijk. Vergelijkbaar met gaskamers of niet? Nou ja, goed, dat is, dat is lastig om dat te vergelijken met elkaar... omdat je sowieso met andere uh, verhoudingen hebt tussen zuurstof en uh, Ja, dit is geen cyclon B. Nee, dus uh, dat kun je niet zomaar stellen. Maar is het net zo ernstig... Tenminste, sommige dierenliefhebbers hebben het dan over... Uh, de vergelijking met de holocaust, dat het net zo erg is. Je kunt, je kunt mensenleed en dierenleed niet met elkaar vergelijken. Dat he, dat is, allebei heeft dat zijn eigen uh, ja, leed, zijn eigen gevoelens... Um, Mensen, dat, dat kun je gewoon niet met elkaar vergelijken. Maar ik wil wel duidelijk maken dat, uh, dat wij zowel mensenleed willen voorkomen als dierenleed. Dat vinden wij alle twee heel erg. Maar vind je een zo'n slachthuis, doet je denken aan een soort dierenpogrom of zo? Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, noem je dat, hoe noem je zoiets? Nou, wat me we, wat we soms wel. Uh, Verbaasd. En ook wel dat ik, dat ik echt onder de indruk ben, is dat heel veel Joden, met name bijvoorbeeld Marianne Bienes, dat is een Joodse vrouw die ook de Holocaust heeft meegemaakt, ook in een concentratiekamp heeft gezeten. En die tegen mij uh, vertel, ja, eigenlijk aan mij vertelde dat zij uh, de diertransporten vergeleken met hoe zij zelf dus is afgevoerd uh, naar de concentratiekampen. En iemand als zij mag dat zeggen. Ja, maar nou ja, goed, er werden natuurlijk ook dus, veedwagens gebruikt toen de tijd. Ja, dus zij vond dat heel erg duidelijk hetzelfde. En ze zei ook, het was net als uh, nu in de bio-industrie. De verantwoordelijkheid is verdeeld over allerlei schakels. Niemand is eindverantwoordelijk, niemand, iedereen wijst maar naar elkaar toe. En dat was destijds, destijds ook uh, tijdens het nazi -regime. En ik zou dat nooit zelf durven te zeggen. Maar iemand die dat zelf heeft meegemaakt, ja, dan lopen de rillingen over het lijf. Ja, u zou nooit die vergelijking maken, maar als het een ander doet, dan vertelt u dat graag. Nou ja, ik vind het wel bijzonder dat iemand dus die dat zelf heeft meegemaakt... toch zegt van ja, kijk eigenlijk wat we doen met mensen deden... dat doen we nu met, met dieren. Nee, nou. hey, We hebben mooi in deze eerste tien minuten het woord... Uh, stallen... Ja, twee maar, keer. Ben twee keer gehoord. Dus uh, daar gaan we straks nog wel op terugkomen, vrees ik. Denk oh. je niet? Hé, hey, weet je wat ik la las? Nee. Megamorfose. Ja. Ah. Wie heeft die bedacht? Nico Kofferman. Goh, wat is dat een, een grappige man is dat zeg? Ja, dat kan het goed hè? Nou, ja. nou mega Je ja, Houd toch op. Jawel, de megamorfose nee, van de nee, Nederland. Nee, nee, nee, nee, ja, ah, ja, nee, nou ja, nou nee dat doen we straks wel. Jeetje kreetje, we gaan even wat anders doen. Maar Jan, uh, we spreken straks een beetje verder. Neem gerust een, een kopje water of twee. Ja. <laughs> ja, of wat anders worden mag ook. We zijn de lullers niet meer, echte Janne. Uh, en trouwens over de lullers gesproken, we gaan even dat anders doen. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebi. Ja, echte Jannen, die zijn niet homofoob. Liever gezegd, zelfs de grootste nichten kunnen er eentje zijn. Zoals Hans Klok vorige week. Dat was gigantisch. Die ging goed, hè, Jan? Dat ja, was goed. was ja, die Janne, Jan. die. Ja. Dus we dachten, ja, laten we dat maar doorpakken ook. Hoofdredacteur Henk Krol van de Keekrand. Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Oh, Alles goed, Henk? Ja. Of meneer Krol, wat zou ik zeggen? Ja, want u, u bent toch ook al lijsttrekker voor 50PLUS in noord brabant dus dat moet ik eigenlijk meneer zeggen, hè? Nou, voor mij hoeft het niet, maar uh, ja, je mag zeggen wat je zegt. We deel. hebben nog nooit u gezegd tegen iemand, dus uh, laten we daar gewoon mee doorgaan. Maar uh, Henk Krol, lijsttrekker van 50 plus, terwijl het zo'n dynamische man was. Nou, dat blijft hier, hoor. Ja? Ja, dat is een heel gek beeld dat iemand van boven de 50... dat hij niet dynamisch zou kunnen zijn. Nee, maar, maar je bevestigt natuurlijk partij. wel een John beetje Nagel. dat je iets anders bent... als je natuurlijk een partij voor de Grijze Duiven... Uh, ja, als je daarbij aansluit. Je kan ook zeggen, nou, ik ben jong, ik ben dynamisch en ik ga lekker op de terug periode. naar de VVD. Oh ja, VVD. Nou, dat vind ik dan weer minder dynamisch. Oh. Maar uh, het is in ieder geval de jongste partij van Nederland. Dat kan niemand ontkennen. Nee, dat is waar. Nee, nee dat klopt. En uh, gaan we ook nog een zeteltje pakken in Brabant of niet? Ik weet het wel zeker, ja. ja. En wel meer dan één ook. En waar komen die vandaan? CDA. Voor een deel van het CDA, voor een deel van de PVV, En uh, ja, er zijn ook heel veel mensen die gewoon de standpunten dermate interessant vinden, dat ze zeggen. ja, daar willen we bij, uh, daar willen we bij uitkomen. Mogen... Omdat die club. Uh, de, de meeste 50-plussers zijn de afgelopen jaren echt enorm in de portemonnee geraakt. Ik dacht dat de meeste 50-plussers enorm hebben verdiend aan alles wat de afgelopen tientallen jaren hier in Nederland gebeurd is. Nou, dat is zo'n misvatting... Die oh, die je babyboers hebben het ontraad, slecht. Maar als je kijkt naar de cijfers van het Centraal Planbureau... dan zie je dat daar dus helemaal niks van klopt. En uh, vooral mensen die moeten leven van alleen een oude, weet je, van klein kus. Ja, precies. Nou, die hebben het niet breed. Nee, die hebben het niet breed. Maar die andere mensen, die kochten voor 10.000 gulden een huis... en die kunnen die nu voor anderhalf miljoen eurotjes verpatsen. En dat gaat mijn generatie niet meemaken, meneer Krol. Nee, nee, uh, nee. Uh, en, en dat zijn ook niet de mensen waar ik nou de meeste medelijden mee heb. Maar ik heb het wel met die mensen die het inderdaad van een heel klein pensioentje moeten doen. En die, uh, nou ja, die niet eens hoeven na te denken of ze wel of geen vlees hebben. Ja, nou, dat vind ik lief. Dus mag Henk, mogen, mogen jonge dertigers zoals Jan Roos en ik eigenlijk ook op die partij stemmen? Jazeker. Waarom? We hebben een aparte jongerenclub. Meen je dat? Niet. In. Echt? Ja. Dat is niet waar. Hebben jullie een, ja. een chapter bij de, bij de seniorenclub? Uh, en niet één ook, heel wat. Gertverdemmen, wat zijn dat voor types, laten we, joh? We, laten we in godsnaam oh, ja, een spelletje die, gaan doen, kom op. Niet aan mijn vragen. Ja, nee, laten we een spelletje ja. doen. Ja, ja, doen. Maar, ja, ik wil toch nog een, een kleine korte vraag, Henk, want het is natuurlijk ja, eigenlijk... is nog eigenlijk best wel verdrietig dat je dan een 50-plus organisatie opstart en dan, dat, dat dat jonge tuig daar ook nog weer lid van wil worden. Nee, kan je een nee, keer wel lekker met elkaar niet. klaverjassen en dan komt kom dat spul weer ertussen. Nee, helemaal niet. Want het gaat niet om dat klaverjassen en al die andere vrouwenkul. Daar heb je oude bonden voor. Het gaat erom dat de overheid de afgelopen jaren voor miljarden, maar dan ook echt voor miljarden gejat heeft uit de diverse pensioenfondsen. werkgevers hebben er ook aan meegedaan. En dat is gewoon geld dat mensen gespaard hebben waar ze recht op hebben. Ja. Dus daar moet je afblijven. Als je straks in de Eerste Kamer zit, moet je niet altijd zeggen: gejat uh, de overheid, gejat van ons. Nou, dat is niet zo best, hè, Henk? Maar goed, weet je wat we doen? We mocht gaan gewoon. Je moet zes... ook in de Eerste Kamer gewoon zeggen, zoals mensen het thuis zeggen: het heeft geen enkele oh. zin om daar andere taal voor te gebruiken. Hartstikke goed. Maar wat we gaan doen, Henk, is even kijken of uh, jouw leven uh, uh, ja, eigenlijk nog wel zin heeft. Dat klinkt harder dan het is, maar dat is ook zo. Want uh, je ga, we gaan nu even uitmaken of je een echte Jan bent of een Johan. Ik zal je even uitleggen: een echte Jan wil je zijn, een Johan dus niet. Nou ja, ik, ik merk het wel, laat maar. In. Nou, dat vind ik wel een hele makkelijke uh, houding, ja, zeg. Alsof, alsof het niet belangrijk is dat je morgen bepaalt, nog uh, wat voorstelt. Ja, hoor, dit bepaalt of je morgen met een papieren zak op je kop naar je werk moet of niet. <laughs> nou dat moet je zelf weten. Komt hij hoor. 20 keuzevragen, vijf punten per vraag, dan gaat hij 1-2-3 zien. Jan Nagel of Henk Krol? Uh, nou, als het om mijzelf gaat, dan kies ik altijd eerst voor mezelf, natuurlijk. Het is ook gewoon mogelijk om gewoon een antwoord te geven, hoor. Nou ja, in dit geval Henk Krol. D66 of VVD? D66. Treinen of vliegen? Mm, Treinen. Mark Overmas of Rolf Vlaar? Mark. Ja. Bischop Simonus of Wim Deetman? Nou, ik vind allebei niks, maar doe dan maar Wim, De Wim Deetman. Ja, we ja, hebben Wim, weer een puntje, hoor. Wim Deetman die, uh, heeft het tenminste nog niet verteld. Opzij of libellen? Opzij. Turnen of Formule 1? Turnen. Oeh. Oh. Ik begrijp dat dat een verkeerde is, maar toch, ja. Duidelijk. Ja, joh, je, je maakt het uit. Moet het helemaal zelf weten, Henk. Je moet er bovenuit komen, Henk, ja. maakt het allemaal uit. Uh, Van Jolo of op Hoogland? Pardon, nog één keer? Van Jolo of op Hoogland, en ik raad je dan aan om de laatste te nemen... want dan sprokkel je wat puntjes bij elkaar. En niet eigenwijs ja. Jolo, gaan zeggen dan, Henk, kom op. Nee, ik ben niet dat, eigenwijs. Dat was het gedoe. En, ik, neem, ik neem je advies ogenblikkelijk aan, maar het zegt me niks. Ga door. Ken je uh, Rob Hoogland niet? Nee, erg, De Telegraaf pagina 3? Nou, ik zal eens gaan kijken. Kringen, heet dat niet? No. Nou, principes of macht? Principes. TV kijken of seks? Seks. Hey, Micha Kat of Joris Demming? <lacht> Oog, uh, Joris Demming. Gaat het mevrouw Thieme? Ja, ja Sorry. Toen er naar nou ja, Micha ja. Kat viel, ging mevrouw Thieme... Ja, die, die kreeg gelijk een haalast van een haarbal hier. Eh, uh, cocaïne <laughs> of bier? Bier. Monogaam of Vreemd gaan. Jezus, Henk. Ja, je, je scoorde geen punten mee, maar wel weer een soort van, ja... Nou, Sympathie goed. bij Jan Roos. Ja. Pierre Dijkstra of Janine Hennis? Ja. Geert Wilders of Pim Fortuyn? Pim. Afvallen of accepteren? Afvallen. Twitter of e-mail? Twitter. Het ja. klinkt een beetje somber, terecht overigens, maar gaat het... Met... Nou ja, ik, ik moet je zeggen, in het begin vond ik het allemaal heel leuk... dat je twitter en dat je e mail maar tegenwoordig het neemt het zoveel tijd in. Ja, je zit en, ook bij 50PLUS, dus je kan gewoon weer voor de postduif kiezen, hoor. Nee hoor, dat gaan we echt niet doen. En ik word helemaal gek van die mensen die je na een kwartier opbellen... en zeggen van, ik heb je net een e-mailtje gestuurd... en ik heb nog geen antwoord gekregen. Ja. ja, zo is het met dat, vroeger met die postkoetsen in de Hé, hey, uh, homo of biseksueel? Uh, hou man. Goor of Geer? Mm, goor. Jeetje, jeetje. Daar gaat, in, er gaat iets gebeuren wat niet vaak gebeurt. Turken of Marokkanen? Turken. En dan de bonusvraag, Henk. Echte Jan of Johan? Nou, dat hoor ik graag van jullie. Ja, nou, dan zou uh, ik je vertellen. Nieuws. Je bent een Johan. Oh ja? Henk. Je hebt maar een vijfje. Een vijfje. Nou, ik is zou niet. het er vroeger trouwens voor gedaan hebben, maar. Ja stond slechter dan beter. Uh, ja, Henk, het is niet anders, maar... Uh... Uh, er zijn er nog twee, Henk, in Nederland. Ja. Oh, die wil ik graag kennen. Wie Teun, van, Teun van de Keuken, van de Keuringsdienst oh. van Waarde? Oh. Ja, bekend. En uh, Bert Wagendorp van de Volkskrant. Oké. Okay. Dus je, dus staat je in bent Nederland. in een goed gezelschap. Je staat in een mooi rijtje, Prius uh, Rijers, Henk. Niks om voor te schamen. Nou, in ieder geval, uh, ja, uh, deze blamage is geheel voor uh, je eigen rekening. Maar uh, normaal krijg je dan een echte Jannen-T-shirt. Maar nu krijg je een Johan-T-shirt. Komt, uh, nee. komt En uit. Daarop staat overigens de beeldenis van, van Jolen. Dus dan zie je meteen wie dat is. Helemaal geweldig. He, nou, ik weet eruit ziet. Welke kleur heeft hij? Wit. Wit. Oh, okay. Met roze. Okay. Dat is toch okay. wel willekeurig. <laughs> Henk, de Hek, groeten de Lekker slapen, want het is al hartstikke laat uh, voor, uh, voor de oude mensen. Nou ja, morgen weer heel vroeg op en dan mag ik naar Max toe. En uh, oh, aansluitend uh, hebben we de hele week het uh, radiodagboek. Ja, Van maar nu je uh, Johan bent, gaan er heel veel afbellen, Henk, denk ik. Nou, zullen we eens even afwachten? Ja, doen denk we. Ik wat mee, je Dankjewel. Slaap lekker, Henk. De uitzending. Ja, doei. doei. Nou, dat was toch even leuk, zeg. Eindelijk weer een keer een Johan. Nou, we hebben alweer eens tijd ook. Het was niet gewoon al, als klok vorige week al, uh, echte Jan, dat je denkt... dat kan toch helemaal niet waar zijn, maar uh, nou, weer tijd ook, het is gewoon een Johan... Overigens, Marianne Thieme denkt, wat zit ik hier te doen? Nou, weet ik ook niet, want we gaan even een klein moppie muziek doen. En dat is niet zomaar moppie muziek, dat is je eigen moppie muziek. Ah. Want de muzieksuggesties die komen vanavond van Marianne Thieme... en de bezoekers van Echte Janne, die koos daaruit een top 4. En dit is nummer 4. Nou, dat was uh, Big Lock van Robert Plant. Ja, <lacht> Lekker moepie. <lacht> Klinkt wel heel enthousiast ook. Ja, inderdaad. Hey, dit heb je zo je het genoten, gezocht? hè? Ja, heerlijk. Ja, dat was echt een mooi nummer. <lacht> uh... Maar ben je al zo oud, Marianne? <lacht> nee, maar ik hou ook gewoon wel van, uh, van oude lullen muziek. Ik ja, ja, ook wel van uh, leuke muziek. Ik voel me helemaal terug in mijn jeugd. Ik heb er een droge bek van gekregen als ik heel goed ben, maar goed. Eh... Nou, straks komt er toch nog wat beters misschien, hopelijk. Nou, ik heb dat lijstje heel veel hele jongen... Nee, jij vond het niks? No, no, no. Waar hou jij dan van? Qua muziek? Ja? Ja, mannenmuziek. Wat is dat dan? Ja, dat is Johnny Cash. Johnny Cash. Dat is Tom Waits. Ja, Peter Tom Waits vind ik ook goed. Is, uh, André Hazes. Peter Toch? Nee, nee nee, nee. nee. nee, echt niet. Maar goed, eh, laten we even doorgaan met uh, waar we bezig waren. Hier in onze eigen legbatterij. En, uh, die hielp mega <lacht> voor Megastal. Partij van de Dieren voor vrouw Marianne Thieme, die is hier. Ja, eh, Marianne. Altijd maar over dieren? Ik zou de gestorven. Ja, nou, naar natuur en milieu ook nog. Nee, maar het begon met dieren. Zeker. Maar Het gaat toch om de mens? Ja, en als je kijkt naar nieuwe politieke partijen die erbij komen, zoals die 50-plus-partij, gaat ook weer over een bepaald type mens. Ja. En daar wil ik wel wat tegenover stellen, tegenover al die singleische partijen. En een andere Single Issue Partij? Nee, dat er meer de planeet centraal staat... waarbij we vooral moeten kijken naar de allerkwetsbaarste, de, alle de dieren die nooit aan de boord komen. Maar het heet, problemen de, maken. het heet niet de Partij voor de Planeet. Nee, maar dat is het wel. Maar dat, dat leer je pas eigenlijk als je eerst... Uh, nadat je uitgelachen bent over de naam van de Partij voor de Dieren... en dat je je af gaat vragen van... is het eigenlijk gerechtvaardigd om een partij voor niet-mensen op te richten? En waarom eigenlijk? dat je dan tot de conclusie komt... ja, want het is eigenlijk heel erg belangrijk om voorbij mijn eigen belangen te denken. En niet alleen maar mijn eigen korte termijnbelangetjes uh, voorop te stellen... elke keer opnieuw. Maar is die... Sorry, Jan. Nee, ik wil niet door je heen praten. Nee, vanavond. ga je gewoon, Jan. Echt waar? Ja. Dankjewel. Ja, jongen. De jongste gaat uh, voor. Nou, Dat vind ik niet van je. Ja. Ja. Maar is het niet doodvermoeiend dat je altijd maar overal die dieren bij moet trekken. Hè, dan hebben ze het over de AOW. En dan denk je, oh, god, wat krijgen we. Nou? En dan zeg je, ja, maar de biggetjes hebben het ook niet makkelijk. Weet <coughs> nee, je? Ik, nee, nee, nee, niet. dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Want dat dan, doe zou je niet. Ik het echt, dan zou ik ze echt bij de haren erbij slepen. Ik maar je hebt het altijd over de bio-industrie, maakt niet uit waarover het gaat. Zeker, ik eindig mijn, de, mijn debat bijdragen altijd met een voortse... ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de Bio-industrie. Ik ja, ja, en... wel in goede vorm trouwens. Ja, dat vind ik een goede ja. vorm. Ja, dat is misschien wel een goede vorm, maar denk je niet af en toe van... Jezus, kon ik dit maar een keer skippen en echt... op Anders. belangrijk. Nou nee, ik heb bijvoorbeeld uh, uitgebreid meegedaan... een debat over Afghanistan-missie. Uitgebreid over de politie. Uh, en Eigenlijk ben ik bij die debatten waar mensen ook zich zorgen over maken... over de uitkomsten ervan, ben ik er gewoon bij. En ja. dan hebben we ook gewoon onze uitgangspunten. Dat is mededogen duurzaamheid en persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat zijn onze beginselen. En op basis van die beginselen hebben we gewoon standpunten over alles. Het lijkt alles. alsof je dit vaker hebt verteld, dit riedeltje, of niet? Nou, die beginselen zitten echt... Echt in mijn hoofd ja, en in mijn hart. Ja, toch? Ja, dus dat is niet zo moeilijk om dat even te reproduceren. Ja, ja, samen met vier anderen. Maar inmiddels zijn we al met 12.000 mensen. Dus het voelt wel echt als iets wat gedragen wordt door heel veel mensen. Maar zijn ja, die vieren nog, die anderen? Ja. Zijn die nog actief? Ja, die zijn nog steeds actief. Ongelooflijk, 12.000 ja. vrouwen, zegt ja, dat. Is <laughs> ja, jij denkt dat het allemaal vrouwen zijn? Marianne hè, <laughs> je zegt net van... ja, maar ik was ook heel druk bezig in het vrouwen debat en over Afghanistan. Ja. En dan denk ik, ja, als je dan de partij voor de dieren opricht... Hè, omdat je je druk maakt om de, om de, mm -hmm. om de beestje... waar bemoei ja. jij je mee dan? Ja, ja. ja, dat denk je dan. Nou, dat denk ik niet eigenlijk. Ik denk dat het belangrijk is dat elke uh, politicus altijd... Uh, mee moeten denken over alle onderwerpen. Je kunt niet denken van, ach, ik kom alleen maar bij die debatten over dieren, natuur, en milieu en ik stem lekker niet over andere onderwerpen. Dan neem je je democratisch recht eigenlijk gewoon niet serieus. En daarnaast, ja, wij maken ons ook zorgen over juist die uh, verkeerde keuzes die de, die de huidige politiek maakt om maar door te gaan met missies die alleen maar geld kosten en niets opleveren. Ik bedoel, we hebben het over een hard, half miljard euro. Die we veel beter hadden kunnen besteden hier in Nederland om de veiligheid hier te bevorderen. Waar je echt weet van, nou, heeft veel meer effectiviteit. En uh, ja, we hebben natuurlijk onze eigen uh, insteek daarin. Wij vinden gewoon dat je moet uh, kiezen voor uh, de problemen die op dit moment zo ontzettend belangrijk zijn. Zoals de klimaatcrisis die we hebben. En het feit dat we de ene dierziekte naar de andere hebben, waardoor mensen sterven, zoals de q -courts. ja Dat zijn zaken waar wij telkens aandacht voor vragen. Maar dat neemt niet weg dat wij we onze verantwoordelijkheid natuurlijk ook hebben ten aanzien van de andere en onderwerpen. En op al die andere onderwerpen, bij welke partij zitten jullie het dichtst? Dat is moeilijk te zeggen. Omdat wij bij de VVD, daar... denk ik Nee, hartstikke D66, nee. uh, soms stemmen we ook met de VVD mee. Als je kijkt naar onze achterban, dan hebben we bijvoorbeeld uh, mensen... die ons uh, financieel steunen, die zichzelf typisch liberaal noemen. Uh, denk ook aan de lijstduwer zoals Paul Cliteur... die ook nu weer op de, op de lijst staat voor de Eerste Kamer. Die uh, de VVD nog gevaarlijk links vindt. En, uh, maar ook mensen die inderdaad meer vanuit, uh, vanuit de linkse hoek en het uh, verst, zich betrokken voelen. Het verst af afstaan jullie van die boerenpartijen, toch? Ja, CDA. absoluut. Nou ja, al wel, ik zou wel zo willen beweren dat wij de echte boerenpartij zijn. Namelijk, wij bieden echt toekomst van nou, boeren. Ja, alleen de boeren zelf. Maar wij staan ontzettend ver van het CDA af. Ja, ja maar dat is echt diametraal. Nou, haten. Ja, Jullie walgen van het CDA? We walgen van hun beleid, ja. ja. Ja, maar dat is wat anders. Weet je, ik kan niet walgen van, van een instituut wat zelf geen identiteit heeft. Ik bedoel, het gaat om mensen die een bepaald beleid uh, uitvoeren waar ik. Maar toch ook de glibberigheid tegen... van het CDA? Nou, ze, ze kunnen inderdaad het een zeggen en het ander doen. En dat vind ik wel iets wat ik, waardoor mensen juist zo weinig geloof mee hebben in de politiek. Neem dan Camille Eurlings. Die zegt dat hij tijd, ja, tijd wil maken voor zijn ja, privéleven. Ja. Tijd ja. wil maken voor zijn privéleven. Het is totaal ongeloofwaardig als je dan vervolgens een, een van de drukste banen van Nederland gaat maar nemen. Maar hoe nou, lang is die weg? Drukste baan. Nou, en, dat denk ik wel. En is een maand of vier weg, toch? Ja, ja maar hij zei dat... Ik maak een kindje twee uur. Ja, ik mijn kinderen kosten ook ja, twee uur. Ja, twee uur. Als ik er als als als als een twee dag, minuten, hoor. minuut Ik er drie keer met mijn ogen en ik heb er weer een tweeling bij, hoor. Ja, nou, ik denk echt dat je, dat je totaal ongeloofwaardig bent... als je hier zegt dat je meer tijd voor je privéleven wil hebben. Is dat hebben. typisch CDA of doen ook andere, partijen, andere politici dat? Ik zie het wel heel veel bij het CDA. Ja, maar sowieso wel bij gevestigde politieke partijen... die toch wel heel ver afstaan van wat mensen echt belangrijk vinden. Maar waarom zijn jullie geen chapter van uh, GroenLinks? Die zijn toch ook voor het milieu in de bloemetjes en de bijtjes... en de hondjes de kantjes, ja, en maar de katjes. en Ja, maar het is puur bijzaak voor ze. Oh? En uh, dat was ook een van de redenen... waarom ik uh, de Partij voor de Dieren heb opgericht samen en, met anderen. En, gewoon omdat je teleurgesteld was in het groene klimaat... bij de GroenLinks types? Ja, maar ook omdat ik het eigenlijk onterecht vind... dat de groene onderwerpen door links zouden worden, kunnen worden geclaimd. Ik bedoel, dat is absoluut onzin. Maar waar sta uh, jij dan? Nou, ik denk dat je mij eerder in een... Ja, ik weet je, ik ben wel wars van allerlei traditionele politieke duidingen, hoor. Ja, in die zin, uh, ben je bent gewoon pragmatisch. Ja, gewoon Die 60 dan, hè? Wat zeg je? Die zijn 60. Nee, die hebben geen mening toe. Uh, die zijn pragmatisch. Oh ja. Dat is ja, zelf... maar die, die, ja, ik mis soms wel een beetje een visie, hoor. Maar ja. Maar, maar, maar, maar links en rechts wil je niet aan doen. Ik vind je je dan? het al niet interessant. Nee, wat kijk, wat, waar, je dan ik, waar, ik me, waar ik me wel heel erg bij thuis voel, is eigenlijk al die eerdere politici. Zoals bijvoorbeeld de sociaal-liberaal sociaal van Houten, die uh, kinderarbeid uh, verboden heeft weten te krijgen via een wetsvoorstel. Dat zijn eigenlijk de wijzen waarop ik graag kijk naar de, naar de samenleving. Je geeft de markt wel de ruimte, maar je houdt ook daar uh, de vinger aan de pols en bescherm je de meest kwetsbaren. Wat stemde je vroeger? Ik stemde eerst VVD een keer, omdat Nijpels zichzelf groen profileerde destijds. je? Ja, maar dat, dat is gewoon absoluut helemaal geen groen persoon in, in de zin zoals ik dat graag zie. En ook een keertje groen links. Dus ik zocht echt naar, wat is nou uh, een partij die echt de, de belangrijke onderwerpen ja, serieus neemt? En wie stemt er nou eigenlijk op jullie, het, het hysterische hondenvrouwtje? Ik denk dat met zo'n Ik denk dat het ontzettend uh, divers is. Dat je mensen hebt die uh, vooral ook vinden dat het uh, beter moet gaan met de huisdieren ja, ja. En, uh, en de mallefiele hondenhandel zich daar heel erg zorgen over maken. Terecht. Maar ook heel veel mensen die op zich uh, ja, niet zo heel veel met dieren aan zich hebben, maar wel belangrijk vinden dat die schandvlek in onze samenleving, die bio-industrie, gewoon ja mens onwaardig is om zo'n industrie te hebben ja. dat ze daar uh, ja, dat willen afschaffen over een schandvlek gesproken uh, Jan en ik zijn echte Jannen. ja zouden wij ooit op uh... Ja, die, die, die, die partijstemmen, denk je? Ik denk het wel. Echt waar? Ja, ik denk het wel. Oh. Ik kan mij uh, herinneren dat... Uh, Als je nu over die houtwal begint... Esther Ouwehand, <laughs> dat Esther Ouwehand... mijn collega een keer met jou uh, is wezen eten in, uh, ja, in Ter zo. Heide. Hij krijgt ook alle credits, <laughs> ja. die blonde. Ter Heide. En, uh, nou, maar ik denk dat jij het ook heel, heel ja, erg had Ja, ik denk dat gevonden. ik het ook wel was, eigenlijk. Ja. En, uh, oh ja, jij ja. was ja. het. Ja, ja. sorry. Nou, maar goed, uh, Marianne Thieme. Stel dat ik op die partij van je zou willen stemmen. Ja. Ja, ik woon in Friesland. Ja... Ja, we, ja, dat is nu? lastig. Ja. ja, dan voor de Provinciale Staten en dus de Eerste Kamer. Mee? Kan je, je niet mee? meedoen nee. met jouw stem voor de tijd Hoe partij. komt dat? Omdat wij twee voorwaarden hebben. Uh, om mee te kunnen doen in een provincie. Je moet een sterke werkgroep hebben. Een ja. sterker aantal actieve leden die ook echt die campagne kunnen dragen. En je moet hele goede kandidaten hebben waar je op kunt bouwen. Die en, die had je en die hadden we niet in En die hadden we niet. We hebben kiefie... hele goede actieve leden daar, oh. daar, niet, daar niet van. Maar niet in totaal een totaal pakketje. Hij heeft niks met de kievitse eitjes te maken. Nou, we hadden graag in Friesland willen meedoen natuurlijk. Met kievitse -eieren, eieren zoeken? Want als we, als we nou iets, niet, iets uh, willen stoppen is het wel kievitse eieren rapen. Even dimmen, zeg. Alle leukheid moet uit de wereld verdwijnen zo'n beetje. Ja, vond je dat heel leuk? Deed dat ook? Ben gek, joh. Ik heb helemaal niks met Friesland. <laughs> ja, daar woont Jan toevallig. Maar omdat je zegt dat je het leuk vindt. Ik vind, nou ja, goed. Ik heb al eerder gezegd... ik vind het het Chacheneer van ons land. Maar goed, dat maakt niet uit. <laughs> we gaan eens wat anders doen, Jan. Dacht je, of niet? Uh, maar Jan, we komen straks bij, hè? Ja. Uh, ja. Ja. ja. Ja. We zeker wat anders ja. doen. Ja. <laughs> Huub Oosterhuis die had zijn schedel niet gelaten... of in het EO-programma Blauw Bloed of GroenLinks... en de SP eiste opheldering. Het kabinet zou zomaar bepalen wat koningin Beatrix... tijdens haar kersttoespraak zou zeggen. En dat mag natuurlijk nee, niet. Dat mag niet. Typisch voorbeeld van de hyperigheid in de Tweede Kamer. En dus gaan we bellen. Oh, het hoogste Gelet met Renske Leite. Hele avond Renske Leite van de SP. ja. Goedenavond. Goedenavond. Wat is dat nou weer? Zeg, wat maken jullie nou druk Nou, op? boeie. Nou, ik maak me er niet zo gek. Oh, dat mooi. Nou. nou, volgend onderwerp. Nou, maar de baas uh, wel, toch? Nou ja, volgens mij moet Rutte gewoon even uitleggen wat hier is gebeurd. Ik bedoel, als er uh, dit soort onduidelijkheid is, moet hij het uitleggen. Maar uh, Hupe de Pup uh, heeft zijn windje al teruggetrokken. Oh ja, dat heb ik nog niet eens gehoord. Maar dan is het nog wel interessant om te horen wat uh, Rutte hierover zegt. Of hij daadwerkelijk die uh, cash aan uh, de heer Wilders heeft voorgelegd. Nou, Wilders heeft gezegd dat is helemaal niet gebeurd. Ik bemoei er niet mee. Godzijdank niet. Nee, maar goed, dat horen we allemaal via de media. En laten uh, nou, dat op... dat de president maar eventjes van skivakantie... Uh... Maar uh, sorry, maar uh, de wereld staat in brand. Waar maken we ons naar druk om? Het is ministeriële verantwoordelijkheid. Al hebben ze dat gedaan, uh, prima. Ja, maar ik geloof niet dat de heer Wilders in het kabinet zit. Nou, nah, we weten wel beter, toch? Nou ja, ik denk ook van wel, maar hij tamboureert de hele tijd dat het niet zo is. En als hij dan het beleid zo kan beïnvloeden, dan moet Rutte dat gewoon uitleggen. Renske, zei je nou net, dan kan de minister-president even van zijn vakantie terugkomen? Ja, die zit... Uh, dat die lijkt wel een beetje de kift, zeg. Ik nou dacht ja, dat de SP kijk... wat, wat, wat volwassener was geworden. Nou ja, wat ik, mij verbaasde was op dat, dat de minister-president op het moment dat uh, Nederland het... Uh, of verkiezingen heeft en uh, druk is met debatten. Mark staat op dit moment te apreskieren met de vleugeltjes in zijn hand. Die is eindelijk achter de wijf aan. Kan het? En, we, en dan ga jij hem terugroepen. Nee hoor, ik, ik gun hem dat volledig. Oh, hij kan ook een briefje schrijven vanaf daar. Ja, dat gaat van. wel lukken, denk ik. Waar is hij eigenlijk? In Zwitserland? Want dan waren ah, jullie ah, ook actief, hè? Er, er, er is een, er is een uh, persbericht gestuurd. Nee, ik ik dat hij in, in leg zit. Misschien met de koninklijke familie mee, ja. Ja, je weet dat nooit. Eh, want Jan had al een heel mooi bruggetje bedacht, ja. maar ja, die hoorde je even niet, uh, Rentsch. Wil je het nog een keer doen, Jan? Nee. Oh. Eh, ja, want de stuurreis 28 topbestuurders van zorginstellingen. Ja, die, die gingen naar een stuurreisje naar, uh, naar Zwitserland. Hoe zat dat nou? Ja, ik weet niet wat er nou in Zwitserland zo interessant is aan de zorg. Om daar meer dan uh, nou, dat uh, zeg je net. 45.000 euro aan uit. Bergen. Ja, bergen, skier. sneeuw, skiën. Ja. Dine's. Ja. Lekker pimpelen. Ja, ja precies. 45.000 euro. Nou ja, dat is wat het ministerie, ik geloof 47.000 euro, wat het ministerie heeft betaald oh. aan de organisatie voor de reis. Ik dacht dat het om een ton ging. Het gaat dus om een abbekrat. Nou, nee, nou, daar komt nog vervolgens nog bij wat iedereen betaalt voor die reis. En ik, ik verbaas mij in ieder geval over dat geld wat de organisatie heeft gekost. Want ik zou zeggen, zet eventjes een week een ambtenaar erop. Ja. En die heeft dat toch georganiseerd. Daar hoef je niet in een of ander dure bureau voor in Nou, iets. die kunnen ook terugkeren van hun skivakantie. Ja. En dan gaan we het volgende. Voor de gaan... files trouwens ja, we gaan door. Uh, Tiny Cox, SP, zal ooit burgemeester leveren, zei hij. Hoe vind je dat nou? Is dat ook nou, voor toen, jou? Toen ik dat las, toen zei ik van dat ga ik dus doen. Lintjes knippen in de toekomst. Dat lijkt ja. me erg leuk. Ja, ja. ja dat kan je ook wel, denk ik hoor. Ja, dus op zich... Pak je zo'n schaar en dan zo'n lint en dan... Ja, gewoon doorknippen en dan ja. een beetje een zware ketting om. Nou, dan en... zetten we achter dit onderwerp ook een punt. Tiny Cox <laughs> kan ook terugkomen van deze skisvakantie. Uh, Anja Meulenbelt uh, samen met... Uh, skiën uh, zit zitten niet meer voor jou, hè, trouwens. <laughs> maar dan niet. Renske, jij gaat niet meer skiën, want Hoezo. je hebt zo, veel, zo druk straks. Nee, ik ga niet skiën, nee. nee. nee ik ben uh, gewoon lekker in Nederland. Maar ik, uh, ik vind het ook altijd wel erg leuk, maar ook erg vermoeiend. Ik heb eigenlijk een extra week vakantie nodig. Als... Ja, als... ja. Wij willen nog even Anja Meulenbelt besje mag dat? Ik weet niet wat ze nu... Dat ja, weet dat... je wel. Dat is dat toch dat Hamas-vrouwtje? Ja, die, die nooit, maar dan ook nooit in de Eerste Kamer was. 22 keer van de 35. Is ze er niet geweest? Nee, wel. Nee, jij is er wel geweest. Nou ja, dat wist ik niet, maar dat vind ik niet goed. Ik vind dat je als volksvertegenwoordiger er gewoon moet zijn. Oké, okay, jullie kunnen elkaar gewoon afpassen in de SP. Nou ja, goed. Als je gekozen bent om te stemmen, dan moet je er zijn. En uh, zeker uh, als het gaat uh, om, uh, uh, om dat soort zaken stemmen, er zijn. Eén dag in de week is het voor een, uh, een uh, tweede, of de Eerste Kamerlid... Ja, dan, dan mag ik toch verwachten dat je er bent, maar ik weet niet of het van uh, reden is of ze ziek is geweest of, of dat soort dingen. Als dat het geval is, dan moet je daar wat minder hard over oordelen. Ja, nou, dan kan ik je er weinig aan doen zelfs. Ik denk nee, dat ze dertien keer op je al... werkbezoek was in de Gaza. Nou, maar ik vind dat je als volksvertegenwoordiger er moet zijn. Ik ben op, op dinsdag moeten we altijd stemmen. En uh, dan ben ik ook wel eens uh, niet lekker, een beetje grieperig. Uh, maar dan ben ik er gewoon, want dat is waarom je gekozen bent. Dus dat vind ik ook En Zo hoest maar niks. Wens je volksvertegenwoordiging, dan vertegenwoordig je het volk ook. Precies. Hé, ik kan nou, zo niet. Daar heeft, me, heeft Meurdebeld ook een schop in ellende gekregen, toch? Want ze staat niet meer op de lijst, dacht ik. Nee, ze staat niet op de lijst. Maar dat Jammer. heeft ook wat mee te maken dat ze zelf heeft gezegd. Uh, ik stop ermee. Was oh. ze eigenlijk goed? Wat zeg je? Was ze goed als eerste Kamerlid? Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik als Tweede Kamer heel weinig kijk naar de Eerste Kamer. Oh. Uh, uh, en ik, als ik contact heb met de Eerste Kamer, dan heb ik contact met de mensen die het woord voeren op zorg. Die er wel zijn. Ja. Dit betekent ja, en, gewoon en, naadje, en, en maar die die dan, ik ga het niet zeggen. En die dan het goede huh? werk doen. Ja. Want die hebben bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier gewoon tegengehouden. En dat uh, lukt ons in de eerste kamer, of in de Tweede Kamer niet. Renske, ik zou zeggen, uh, trek een uh, lekkere fles lambrusco open. Maak er nog wat moois van. En uh, wat, we spreken je uh, snel weer. Wat voor koeken neem je mee als je de volgende keer koffie komt drinken? Gevulde koeken, Renske. Gevulde koeken, hartelijk. Hey. Ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. ja, dat moet je dus door <lacht> doen, hè. Ja, ja. Renske, uh, tot binnenkort met een gevulde ja. koekje. Dag Renske. Dag. Dag Renske, prettige nacht. Zo, de mieter zegt dat. dat Ook dat, daar dat, ben je alweer thuis geweest. Ja. <lacht> ja. ja. Oh, oh. Werkbezoek, hè, noemen we dat. Ja, ja. Met draaiende camera, of niet? Camera? Oké, okay. ja. <lacht> We zijn weer terug bij het lekkerste dier van de Tweede Kamer? En dat is niet eentje, dat is niet twee. Dat is Marianne Thieme, de vrouw met plastic zolen onder haar pumps. Leader ah. of the pack van de Partij van de Dieren. Marianne, ben je nog wakker? Ja. Ja, maar je dut er wel even in. Echt waar? Ja, je kakte in net bij de Nee, helemaal niet. Als ja, was Ik een scherpe vraag had, die Forenske. Niet, bedoel je. Nee. Het was dat weer niks. Het... <laughs> Jawel? Jongen, jongen. Jonge. Ja, ja. Maar zij was beetje... ook scherp, dus dat ging goed. Ja. Het komt een, een beetje dat iedereen deelt dat op Twitter wil dat we het over Libië gaan hebben. Ja, boeien. Ja, ik denk, ja, wat moeten we daar nou over ja, nou zeggen? Ik ga ervan uit dat we gewoon om 1 uur weer zo'n nieuwsuitzending hebben... en dan wordt het laatste nieuws over Libië ongetwijfeld verteld. Dus uh, laten we tussendoor uh, ja. Ook ja, een, ik... be een beetje wat met dieren doen en zo. Ja, ik hoop dat voor de jongens en meisjes en de kamelen in Libië... dat het snel uh, lukt, die revolutie. Ja, en dan kunnen we nu gewoon weer verder met Marianne Thieme, toch? Ja, zo is het. Toen op de Taghiëprij in Egypte... Ja. toen die mafketels met die kamelen en die paarden aankwamen rennen... ik denk, dit wordt de kamervragen wat moet je nou met kamervragen? Dat kun je toch helemaal niet tegenhouden, joh. Oh. Nou, nee, jullie zijn wel kampioen kamervragen, of niet meer? Ja, nee, nog steeds. Dat is ook zo. Ja. Er zijn, zijn toen. Vrouw. Vrouw. Maar dan wel, wel kamervragen als die ook inderdaad bij de verantwoordelijkheid uh, horen van de regering, hoor. Nou, dat verhaal, klopt, klopt dat verhaal dat jullie. Dat er twee ambtenaren zijn aangenomen speciaal om jullie Kamervragen te kunnen beantwoorden? Ja, ik heb begrepen dat er inderdaad twee, twee ambtenaren vrij zijn gemaakt. Ja. Vanwege uh, die vele vragen over dierenwelzijn, natuur en ja. milieu. En dat kost en anderhalve uh, ton, hè, geloof ik. Daar kan je toch ook heel wat kip nou, in geven. Nou, ik, ik vind het een mooi begin. Oh, ja, ja, ja. die hadden er meer moeten worden. Ja, ja meer ja, ja, ambtenaren aan het werk. Voor de, nee, maar de wel, ja, maar wel in ieder geval meer ambtenaren voor deze onderwerpen. Zeker. Ja, dus ik vind twee ambtenaren een goed begin. Het feit ook dat ze die twee ambtenaren nodig hebben... betekent ook dat ze de dingen niet op orde hebben. Dat ze dus nauwelijks eigenlijk verstand hebben van dierenwelzijn... terwijl het bij hun uh, dossier hoort. Ja, maar ja, als en, je vragen uh, dus over goudvisen vind... krijgt... dan moet je wel eventjes flink uh, inlezen natuurlijk. <laughs> ja, ja maar als je het dan hebt over de dieren in de bio-industrie... of hoe nee, er met proef, die, even, proefdieren wordt omgegaan... Even die goudvis. Mm -hmm. Dat ging toch over een ronde kom en zo? Ja, we hadden een debat over uh, de nood uit dierenwelzijn. En er werd echt alles besproken op. Elk gebied van dieren. En wij vonden het helemaal niks. Dus wij wilden dat echt aan flarden schieten. En dat uh, hadden we bedacht, dat gaan we doen. De door met van de Dat we uh, 61 moties gaan indienen. Zoveel kwamen we, want we hadden alle beloftes uit de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen in een motie gezet. En alle dingen die we ook zelf de wilden. De Partij voor de Werkverschaffing. En, uh, dus we hadden die moties ingediend. En we konden er uiteindelijk, waren we, en konden we niet tot de 60 komen, maar tot de 41. En de laatste motie ging over dat wij wilden dat er een verbod kwam op die ronde vissenkom. En dan zul je natuurlijk. dan, dan kon je het onderop zeggen. Dan wordt natuurlijk die motie er eruit rijken. gehaald. Ja, natuurlijk. En daar gaat iedereen natuurlijk over spreken. Ja, alsof het exemplarisch is voor de Partij voor de Dieren. En als je dan me vraagt: zou je dat dan nog een keertje doen? Dan zou ik zeggen ja. Zou je dat nog een keertje ja. doen? Waarom? Omdat ik vind dat je voor elke elke vorm van, van, van dierenleed daar gewoon niet voor weg moeten lopen. Maar wacht even. En mensen vonden het al belachelijk dat er een Partij voor de Dieren opgericht zeker. werd. Zeker. Ja. En vervolgens uh, bij alles wat we doen in de, eerste ka in de Tweede Kamer... daar wordt uh, ja, in het begin altijd heel erg onwendig over gedaan... en belachelijk gemaakt. Ja, en dit hoort daar ook bij. Mensen vinden het heel onwendig om uh, voor dieren vragen te stellen. Maar je wil serieus genomen worden. Vind je dat niet een beetje puberaal om een soort infarct te creëren daar? Nee, het is zeker niet zo dat ik, uh, dat ik mijn doel is om... Om serieus genomen te worden, ik wil vooral... Nee, maar je duidelijk wil ook niet maken. uitgelachen wil... worden als je weer begint. Of nee, maar kijk, het is altijd zo dat in het begin dan negeren ze je en dan lachen ze je uit. En dan gaan ze je ook nog proberen om een beetje te bevechten. En daarna win je. En je ziet gewoon dat uh, iedereen die dacht dat de Partij voor de Dieren nooit in de Kamer zou komen. Want dat zou toch echt nou, belachelijk, dat zou zijn. belachelijk zijn. Ja, nou. Nou, en vervolgens komen mm. we gewoon met twee in de in de eerste Tweede Kamer, en één in de Eerste Kamer. En zitten we inmiddels met 26 volksvertegenwoordigers over het hele land. Ja, belachelijk. Hey, en dan ja. zitten jullie met z'n tweeën in die kamer en dan ga je onderling ruzies schoppen. Ja, dat denkt iedereen. Ja. ja. Nou, hoe ja. zat het dan? Leg het dan eens nou, kort uit. Je wilde gewoon je collega Esther Auwehand eruit naderen, om het in onze taal <laughs> nee, te doen. Nee. nee bij nee. Oh. ons gaat het gewoon geheel democratisch. We hebben een kandidatencommissie. En mensen solliciteren voor op die kandidatenlijst... net als bij elke andere politieke zegt Jan Marijners partij. ook dat de SP democratisch is. En, uh, nou ja, goed, bij ons is dat zo. Dus die solliciteren en, uh, en jij hebt haar op een en, overkiesbare kwaad nee, nee, nee, want de kandidatencommissie dat bestond uit meerdere personen. En ja, en, Jullie. Kijk, en ik begrijp natuurlijk dat uh, mensen altijd inter inter interessant vinden... waarom iemand het wel of niet wordt. Ja. Maar dat doe je ook niet met sollicitatie gesprekken bij bedrijven ga je daar ook niet over spreken. Nou, maar wel als je een paar jaar samen hebt gewerkt uh, in, uh, maar in ik begrijp, Wat ik wel begrijp is dat, uh, omdat de Partij voor de Dieren... natuurlijk al, al door heel veel mensen als iets curieus wordt uh, gezien... en we een nieuwe politieke partij zijn, dat dan het nog meer opvalt... als je op een kandidaatlijst op een andere manier omgaat... met de kandidaat of een andere volgorde kiest. Maar dat is iets wat in de politiek heel maar normaal je wil, is. Je gaat toch niet zeggen dat je niet achter uh, die kandidaatstelling stond... dat die lager was dan de tweede plek? zou zat je zelf bij, toch? Ik, ik, stond, ik stond achter de kandidaatles zoals die werd uh, dus... ingediend. Maar ik uh, sta ook volledig achter uh, de, de beslissing van het congres. D66-gedrag? Uh, nee, dat vind ik niet. Pragmatisch? Nee, nee, dat is niet pragmatisch. Het is vooral het uh, accepteren wat de democratie is in, uh, in de partij. Ja, maar dat was wel tegen jouw zin in. Zijn jullie nou vrienden? Ja. ja? Jullie drinken ook wel eens een biertje samen? Ja. Ja, wijn ook wel. Ja, ik, maar je, ja. Oh, je drinkt wel alcohol. Geen sprake van een catfight. Nee, nee, zeker niet. Maar zei je nou dat je alcohol dronk? Ja, mag dat niet? Nee. Je, Hoor, je kijkt je... me heel streng aan. Nee, dat mag helemaal niet. Nee, maar nee waarom niet? Te, je... Echte Jannen zijn tegen alcohol. Ja, oh, nou, is is dat is niet helemaal goed. Nee, go. nee, nee, nee. Was, nee, nee. Ik hou van bier en Jan houdt van water. Maar je bent toch zevende dag uh, adventist? Ja, maar ik ga het toch zeker zelf over wat ik, eet, wat ik eten en wat nou, ik drink. Je mag geen drank en tabak van die jongens. Van die niet. Ja, van, dat, van die religie die aanhangt. Nou nee, kijk, het, is, het is geen katholiek geloof. Hè, waarbij de paus alles uh, voor, uh, voor zegt wat je wel en niet mag. Oh. Het gaat er uiteindelijk om. Dat je gewoon zelf uh, gaat over je eigen leven. En uh, je eigen wil is en verantwoordelijkheid is, staat voorop. Oh, je mag lekker doen wat je wil eigenlijk. Zeraard, maar ja, maar je bent daar zelf verantwoordelijk voor. Mogen nee, we dan even wat dingetjes met je doornemen? Waarover? Roken. Roken, nee. Dat mag, mag, niet. Maar mag niet. Oh nee, ik, ik rook niet. Nee, maar heb je het wel eens gedaan? Ja, vroeger toen. Of, uh, ja, in mijn tienertijd. Ja, en? Ja, nou. Uh, Heerlijk. Uh, dat vond ik toen lekker. ja. Maar oh, zijn er nog even een dag Adventisten de die roken? Weet ik eigenlijk niet. Ken je er een? Uh, um, nee, Allee. ik ken er niet echt iemand. Nee, maar dat mag ook niet ook mag ook niet. Nee, dat ja, maar ik. dan okay. ga je weer verkeerd. nee, maar iedereen er gaat er zelf niet, over. Dus, daar ga gaat zelf er over. zelf over, maar eh, nou en precies met volgende onderwerp ook. Abortus? volgende onderwerp ga je daar ook zelf okay. over. euthanasie. ga je ook zelf. homo huwelijk. Over. ga je zelf over. wat een geloof joh. Mm -hmm. naar de kerk gaan. daar ga je zelf over. wat, wat, wat is dat geloof dan? Vreemd gaan. <laughs> nee. vreemd gaan. vreemd gaan. nee, maar het is gewoon. we hebben niet anders te pakken. vreemd gaan. Nee, vreemd gaan. Ga je dan zelf gaan. over. Daar ga je ook zelf over. ja. ja. Daar ben je toch zelf verantwoordelijk voor? En weet je wat ik wat ik heel eng vind? Van uh, geloven of andere uh, groepen of verenigingen, waar je verantwoording moet afleggen aan iemand anders die dan kennelijk jouw baas zou zijn. Of uh, die zou het, het, de waarheid in pacht zou hebben, daar ga je niet over. Als, uh, de, je hebt daar een eigen verantwoordelijkheid in als mens. En dat is het uitgangspunt. Nou ja, goed, hebben, Jan en ik doen natuurlijk dagen onderzoek voordat we ja. zo beginnen. Ja. Dus we hebben ons goed ingelezen in die ja. zevende dag -attendist. En daar staat gewoon dat Maar dat dan mag. heb je ons toch niet helemaal goed gelezen. Daar staat dat mag niet. Ja, ja, nee, dat heb je toch niet helemaal goed nou, gelezen. Of misschien heb jij het niet zo goed gelezen. Mm. In ieder geval is het op zich uh, denk ik belangrijk om te weten dat het vooral een eigen hebben, verantwoordelijkheid ja, blijft en dat je je eigen wil. Wij ont. hebben inderdaad de officiële leer van de kerk bestudeerd. En er ja, staat bijvoorbeeld wel... in dat abortus gewoon niet toegestaan, behalve wanneer het om gezondheidsredenen noodzakelijk is? Ja, maar dat is toch de kerk die dat zegt. En uiteindelijk gaat het toch om je eigen verantwoordelijkheid daarin. En weet je, en verder maakt het, mij, maakt het op zich niet zoveel uit wat, uh, wat de leer is van een kerk. Omdat uh, het voor mij, als, die dan aan? voor mij als persoon als van de seculiere politieke partij is het helemaal niet belangrijk. Hoezo niet? Omdat het ook niet belangrijk is van welke tennisclub ik lid ben. Of, nee, maar God is jouw hoe ik hoe vaak ik uh, mijn voeten was. Maar God of, is toch jouw lijn? Toch wel dagelijks hoop ik. Nee, maar, wat, nee, nee, maar ik bedoel, dat gaat, gaat dus, heeft dus niets te maken met politiek. Ik was? geloof absoluut niet in christelijke politiek. Ik geloof heel sterk in scheiding tussen kerk en staat. En ook als je kijkt naar onze stemgedrag, dan zie je ook een duidelijke... dat wij echt seculier stemmen. En dat, uh, dat is ook voor mij belangrijk. Maar je moet toch uh, verantwoording afleggen aan God... Ik ben in de, in de politiek gegaan omdat ik op wil komen voor 23 Tummeljus. Ja, maar je moet wel verantwoording afleggen aan God. Dus ook wat je op je werk doet. Ik, doe gewoon, ik leg verantwoording af aan mijn kiezers. Ja, nou, je bent wel een gelovige van, van hebt. Nee, nee, nee. Kijk, daar, daar kan jij helemaal niet over oordelen wat voor een nee. gelovige ik ben. Nee, maar goed, kijk, je, je houdt je dus aan, aan alle oorlog. Dat leek ik veel, hè? Nu. Nou, voor nou, Jezus, uh. Nee, nee, maar um, weet je wat. Moppie muziek is... om weer vrienden te worden, mensen. Nee, maar, ja, nee, soorten, maar weet je wat je is? Ik vind het is? Ik vind het zo, ge gezeur. Dat, zo gezeur van, van waar, waar, wat je allemaal gelooft. Nee, ja, maar het is zoiets wat wel vaker terugkomt. Dan denk ik van, joh, dat is voor in mijn privéleven. Ik ga daar mensen niet mee vermoeien. Dat is lastig, hè? Jan. Om een nee, geloof. in daar iets te doen. Jij gelooft geloof niet in scheiding tussen kerk en staat of tussen staat en religie, geloof je niet ik geloof in liefde. Ik ook. Ja, ja. mooi. <laughs> nou, ik, begin alweer, ik begin het alweer warm te krijgen. Wat is met me aan de hand? Is met die rentje kleiten. En nu met, met, met de voorvrouw van de Partij van de Dieren. Ja, we gaan uh, voor we naar het echte nieuws gaan nog even een moppie muziek doen.